5 uur. Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. Voor de kust van Noorwegen is een cruiseschip in de problemen gekomen. De Viking Sky, met 1300 passagiers aan boord, zond een noodsignaal uit omdat de motor was uitgevallen en het schip door de Westerstorm met windkracht 9 naar de kust werd geblazen. De Noorse reddingsdienst heeft helikopters en schepen gestuurd om de opvarenden van het cruiseschip te halen. De Viking Sky is in 2017 gebouwd en vaart onder Noorse vlag. In Londen zijn honderdduizenden mensen afgekomen op een demonstratie tegen de brexit. Ze willen onder meer dat de inwoners van het Verenigd Koninkrijk zich in een referendum opnieuw kunnen uitspreken over het lidmaatschap van de Europese Unie. Een online petitie om in de EU te blijven is door meer dan 4 miljoen mensen ondertekend. Tijdelijke vergunningen voor Nederlandse pulsvissers... worden nog één keer verlengd tot 1 juni. Minister Schouten wil hen de tijd geven... om over te schakelen op andere vistechnieken. nu de Europese Unie het pulsvissen heeft verboden. Schouten schrijft in een brief dat ze het verbod betreurt... maar dat er niets aan te doen is. Pulsvissen is een moderne methode... waarmee wordt gevist met behulp van zwakstroom. Ruim 80 Nederlandse schepen maken van die techniek gebruik. De helft van de vissers mag nog 2,5 jaar doorvissen. De andere helft moet dus op 1 juni stoppen. Twee mannen die verdacht worden van inbraken in auto's direct na de tramaanslag in Utrecht zitten sinds woensdag vast. Ze zijn gisteren voorgeleid voor de rechtercommissaris. De twee worden verdacht van het stelen van dure apparatuur uit geparkeerde auto's van toegesnelde journalisten en cameraploegen. De politie is nog op zoek naar een derde verdachte. Het weer overwegend bewolkt met in het midden en zuiden kans op wat lichte regen. In het noorden soms opklaringen. Het is 9 tot 14 graden. Minima vannacht iets boven nul. In het noorden mogelijk mist en vorst aan de grond. Morgen droog en geregeld zon bij een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja.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 Does lief, dankjewel. Namens het internet en sieren. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Entertainment for You. En gefloten in de straat. Had de slagersjongen nog een opera Para. De metselaar kon zingend op de stijger staan. De melkboer lengde fluitend zijn melk een beetje aan. Hilversum een drie bestond nog weer. Maar iedereen zijn eigen stem. Elke stijger komt hem van Pallias of Jeruzalem.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 Zijn eigen stem, op elke stijger klonken een bier. Van Palja's Jeruzalem het geratel van machines doen klonk in de confectie een mooi meisjeskoel. Dromend van de prins van weet ik veel die ze zou ontvoeren naar zijn luchtkasteel. Hilvers, en drie bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke stijger klonk een neer Van Pallia's of Jeruzalem Hilfers en Drie bestond nog meer Maar ieder had zijn eigen stem Op elke stijger klonk een neer, Van Pallia's of Jeruzalem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 Yeah. volle teugen Zullen we gaan zitten, Dirk? Wat denk je? Ik blijf gewoon hier. Als je het niet erg vindt, blijf jij maar liggen. Dan ga ik even twee haringen halen. Moet je eruitjes bij? Bye, bye, bye. RUN UP Bijna op tilt want een vrouw zoals jij, die maakt me wil. Dan ben ik niet te houden en wil ik met je trouwen.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 De je in de best. Ken je dat? Het toch gaat alles fout? Wat je ook doet, nee, het komt er niet meer goed. Wat je ook doet, er is er maar één die dat moeten moet. Maar is dat toch vet Ik ben een lievetje maar ook geen kerel zonder hart.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 Je bent bang en boos, ken je dat, er is van alles los. Wat je doet, ben je krijgen die duitje uit je kom. Wat je doet, niemand geeft je een schouderklok. Maar God is dat voor ver, ik ben geen liefde, maar ook geen kerel zonder haar.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 Put your hands Oh, sorry. Dat is gewoon het. Nee, ik, zeg, ik zag niet dat je naast me zat. Wil jij van mij wat drinken? Nee, Kees die geeft dat wel. Ik ken Kees lang genoeg. Kees, kom maar. En je nevertje ijsgraaf voor de dame hier zo. En doe mij nog een kleintje. En vijftien kleintjes voor de mannen. Daar gaat ie. Drink! Drink! Erbij. Ook al sta ik op met een bonkende kop, morgen een nijendij. Het is een, een feest waarvan ik morgen niks meer weet. Ik wil niet weten wat ik deed of waar ik ben geweest? Een feest waarvan ik morgen niks meer weet. Ze zat al zonder avond, een keer de kerel erop geweest. Landen met z'n allen in die twee! Tuurlijk nog ontmon. Zonneborger. Oeh, dat is lekker. Dan wordt het weer een feestje. Zonneborger. Schudden met die toeters. Hand in de lucht. Mondeju. Zonneborger. Dat klinkt vreks goed. die Hensch in de lucht. Zonneborger. De fiets is aan en de deur dicht Alles maakt uit behalve het licht. Iedereen maakt geluid. Komt uit Helmond. Maakt niet uit. Hoe haar zit los, hoe jeugd zit strak. Gelijk wel vaak voor hem verpakt. Roken kom eens dichterbij Ga er vanavond mee met mij We gaan heen en weer We gaan op en neer Roken maakt me gek Met een lekkere Oh, Oeh, lekker! heen en weer Ja! We gaan op en neer Roken maakt me gek Met een lekkere leg Kudde met de kontje, snorre bolletje Korte kontje, snolle bolletje. ZFM. ZFM. Zf zeg mij, hoe is het? Vreselijk. Hoezo vreselijk? Ik heb zo'n last van hechten in de tuin. Het is niet waar. name Mm -hmm. Feel Je weet het, hè? Alleen als hij ijs en ijskoud is. Ja. Als vroeger, als we strijden. En lachen ze naar mij